12 uur. Mark Hokker met het nos Journaal. Staatssecretaris Blokhuis wil in gesprek met bestuurders van GGZ-instellingen vanwege de mogelijke relatie tussen personeelstekorten en calamiteiten met dodelijke afloop. De inspectie gezondheidszorg en jeugd onderzocht twintig van die zaken. In bijna de helft van de gevallen speelde het personeelstekort een rol bij fatale calamiteiten in de geestelijke gezondheidszorg. In Trouw en de Groene Amsterdammer zegt de hoofdinspecteur van de inspectie... dat hij zich zorgen maakt. Staatssecretaris Blokhuis deelt die zorgen. Zegt dat de analyse veel vragen oproept waar hij snel de antwoorden op wil hebben. Hij zegt verder dat het kabinet al veel doet... om meer mensen aan het werk te krijgen in de GGZ. De Bahreinse voetballer Hakim al die in Thailand vastzit... moet waarschijnlijk nog tot augustus in de cel blijven... Pas dan beslist de rechter of hij vrijkomt of wordt uitgeleverd aan Bahrein. Hij wordt niet op, op borgtocht vrijgelaten, heeft het Thaise OM besloten. De voetballer vluchtte uit Bahrein nadat hij was aangeklaagd... in verband met protesten tegen de regering. Hij is bang dat hij wordt gemarteld als hij terug moet naar zijn vaderland. Bij een ongeluk op de A6 tussen Emmeloord en Jauren is een motorrijder om het leven gekomen... Bij het ongeluk waren ook twee auto's betrokken. Het ongeluk gebeurde vanochtend ter hoogte van Scharsterbrug in Friesland. En in een afvalbak in een buitenwijk van Stockholm... zijn waarschijnlijk de Zweedse kroonjuwelen van koning Karel IX teruggevonden. In juli werden onder meer de twee koningskronen... en een gouden bol uit de 17e eeuw gestolen uit de kathedraal. De kroonjuwelen werden speciaal gemaakt voor de begrafenis van de koning... en gingen mee in het graf, wat in die tijd gebruikelijk was... Waarschijnlijk heeft de dief geprobeerd de juwelen te verkopen... maar lukte dat niet. De verdachte van de diefstal werd in september opgepakt. De rechtszaak tegen hem is inmiddels bezig. Het weer bewolkt met vooral in het westen, midden en noorden regen... van tijd tot tijd. Het is 6 tot 9 graden. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig. Morgen wordt het in de loop van de dag droog. Dit was het NOS-journaal. ZFM. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Ja. Oh, ja. Ja. oh. Echt ja, ja. ja? ja. Ja, ja. Ja, echt wel. Ja. Ja, maar ja, ja. dat wisten we toch al. Ja, wel. Ja wel. Ja. ja, wel. Tuurlijk. Zeker wel, ja. Maar het maakt niet echt verder. Nee. nee? Nee. Het is even goed twaalf uur geweest. Ja, ja, ja. En we gaan even goed beginnen. Jazeker. Ja. Zo, nou. Nou, het was weer een leuke anteree. Goedemiddag ja. allemaal. Daar dat, zijn uh... we dan. Fijn dat u weer luistert. Ja, wat fijn. En, en kijkt misschien en zelfs. Ik hoop het wel, want ik heb en, me opgemaakt vandaag. Heb je je opgemaakt? Ja, ik heb uh, een beetje mascara opgedaan. Ah. En dan hoop ik zo dat de mensen het verschil zien. hè? Ja, ja. Eén een oog is, niet en het andere oog wel. Ja. <lacht> <lacht> kan ik eens doen als test. Ja, dan ga je het verschil <lacht> zien. Eén ja, oog nou, wel. Ja, het dan. Maandag was ik natuurlijk uh, met, uh, met uh, volle vaart hier naartoe gekomen... omdat jij dus uh, uitgeschakeld was... Maar toen was ik dus niet opgemaakt. Nee. Dus misschien dat heb ik ook klachten de overgemoed. kijkers. Ja, dat ze. Ja, ja, mensen die heb gekeken, gekeken hebben, die dachten had, ja. van. wat doet dat blote billengezicht aan? Ja, nee, ik ja. heb heel veel klachten gehad. Dat ja. je niet gekomen bent? Ja. Oh? Ja, maar dat komt omdat je klachten had. Ja, Ja, toch? Maar ik ben er ook. Ja, hey, dus zonder uh, klachten? Ja, okay. nou ja, dat zien we nee? wel. Nee. Ja? Oh, dit kan nog komen natuurlijk. Kan nog komen, ja. Hey, um, ja? we hebben een vol programma. Zo. Want eh, als alles mee zit, en waarom zou het niet mee zitten... gaan we vandaag de prijswinnaars bekendmaken van Dichter aan Zee. Dat is er maar één hoor. Ja, de prijswinnaar. Ja. Ja. Oké, okay, de, de winnaar van dicht, dicht, uh, Dichter aan Zee. Want ja. uh, de jury komt straks naar de studio, als ik het goed begrepen heb. En ja. uh, nou, hoe laat weet ik nog niet precies. Maar Wij ook we, niet. Maar we zien ze, ze vanzelf waarschijnlijk. Ja, ja, zo is het. Maar het waren mooie gedichten, hè? Het Die... waren, het waren uh, wondertjes, ja. stuk voor stuk. En ja. mooie foto's erbij. Ja. Daar stond ik ook versteld van. Echt ja. prachtige foto's. Dus mooie combinaties. Ze zijn ook allemaal nog, als u dat wilt lezen en zien... te zien op kanaal 40 uh, van uh, Siggo. Op uw televisie. Ja. Want daar is onze nieuwe kabelkrant uitvoering. Ja, mooi, en, mooi, uh, ja, ja. ja, ja. Eh, daarbij heeft ook de bibliotheek zijn eigen invulruimte. En zij hebben daar al die gedichten die ingestuurd zijn... in de Week van de Poëzie bij de wedstrijd Dichter aan Zee... Al die gedichten van de finalisten en met foto's uh, zijn daarop gepost. Okay. Dus die kunt u bekijken. Dat is hartstikke mooi. Ja, toch? Ja, en het is een prachtige kabelkrant. En aanstaande zondag, dames ja, ja, en heren, hebben we open huis hè, hier in de Gezellende studio. Gezellig hoor. Dan zijn Dolly en ik er ook. Feetje, ja, we zijn feestje. er allebei gefeest. Trouwens, we hebben vandaag ook een feestje, hè? Ja. Ja, we zijn jarig. Ja, we zijn jarig. We bestaan 29 jaar vandaag, ja. hè? Lang zult die leven, Ja, lang, ik heb ook ja. een, een stuk oude cake meegenomen. Ja, om het ouwe te cake vieren. Van ja. 29 jaar geleden? Ja, precies. Oh, oh. Ja. Ik dacht al, wat ziet die, <laughs> paal zelf, wat ziet die Hij groen? Hij zit allemaal bruid. Sorry. <laughs> groen, groen, uitgeslagen. cake. Ja, maar wat leuk, ja. hè? Dat wij dan vandaag mogen uitzenden. Wij ja, we zijn dus jarig ja. vandaag. Ja. Nou, dan extra feestelijk programma dus. En uh, ik wou dus zeggen, zondag hebben wij open huis. Ja. En dat is leuk. Want dan kunt u gewoon als zandvoort, als u geïnteresseerd bent... gewoon even lekker hier in de studio komen meekijken. Ja, hoe dat allemaal werkt hier bij CFM. En misschien vindt u het wel leuk en wordt u vrijwilliger bij ons. Want die hebben we ook nodig. Zeker ja. weten. Ja. Dus zondag, dan, uh, dan vanaf, niks. van hoe laat tot laat ook weer? Tien we beginnen dag, tien uur, uur ochtends ja. uh, tot uh, pakweg een uur of zeven. Ja. Okay. En dus je kunt gewoon inlopen. Ja. En uh, in de tussentijd uh, zijn er een, uh, een heleboel presentatoren aanwezig. Ja. En programmamakers. Ja. Die een, uh, een kleine, uh, hoe noem je dat, geven? Een, uh... Demonstratie. Oh, ja. Een demonstratie van hun programma. En dat houdt ook in dat we er heel beginnen. veel live artiesten zijn. Ja. Adap gaan... Spoor bijvoorbeeld. Ja, maar we ja. gaan beginnen. Oh ja? ja. en je, je vraagt eerst allemaal en dan ga ik praten. En dan ga je ineens beginnen. Ruud gaat beginnen, dames en heren. Even aandacht. We, we hebben nog wel meer. Uh, Hij gaat tijd. beginnen. Een trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit. Dat, dat was 50 jaar de campagne voor de spoorweg. Oh. Ja, nu van die koebel. Maar uh, dat was het. Hey,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 The heart mysterie omheen hing. Vooral in het begin van hun uh, carrière. Want uh, de band heet Klaatu. En dat schrijf je als K-L-A-A-T-U. En dat is een wezentje, een buitenaans wezentje uit de film The Day the Earth Stood Still. En daar heeft de band zich naar genoemd. Maar wat is nou het leuke? Als je de eerste platen met name van die band bekijkt, dan staat er verder niets op. Alleen maar Klaatu. Geen, geen componisten, helemaal niks. Alleen de songtitels en Klaartoe. En nou ging in de jaren 70, in, in het begin van de jaren 70... toen die band begon, ging het gerucht dat het de Beatles waren. Want de, de Beatles waren natuurlijk net uit elkaar. Maar dat ze toch onder deze manier meer nieuwe muziek aan het maken waren. Nou, dat was natuurlijk een fabeltje. Maar dat werd wel... ...maar dat zorgde er wel voor... ...dat de platenverkoop van die band... ...behoorlijk omhoog ging. Want er waren heel veel mensen die dat geloofden. Dat het dus de Beatles waren met onder pseudoniem. Maar eh, als je goed luistert... ...ik had het gelijk door toen het verhaal verteld. ...dat kan helemaal niet, want die stemmen die lijken niet... ...op die van John Lennon en Paul McCartney. Absoluut niet. En ook niet van George Harrison. Dus dat eh, was een fabeltje. Maar dat is dus een Canadese progressieve rockband uit de jaren 70, Vernoemd, zoals ik al zei, naar het gelijknamige buitenaardse wezen uit de film The Day the Earth Stoet Still, Klaatu. Uh, de band scoorde enkele grote hits, waarvan u er één hoorde in de 3-in-1 en dat was uh, Routine Day. Uh, die andere nummers uh, kwamen van uh, het album dat ik zelf nog steeds een van hun beste vind, het album Hope. Uh, en, en daarvan hoorde u de twee songs, namelijk Hope. ...en The Loniest Creature of the Universe. Prachtig werk. Nou, de band bestond uit John Vuluchuk. Want die speelde staat er niet bij. Maar het waren geloof ik allemaal, als ik het goed heb... ...multi-instrumentalisten. D-Long en Terry Draper. Nou, klaar toe dus. En dan hebben we ook nog een artiest in het licht. En daar gaan we nu naar luisteren. Want er is, je man is jarig... Ja, hij won uit het uh, Knokke Songfestival in 1965. En het liedje werd geschreven door Ray Davies van de Kings. Hier is hij. Het is vandaag zijn verjaardag. Dave Barry. Got this. de man met de handgebaatjes, he. heel mysterieus allemaal. Hij won het klokkenfestival in 1965 en hij was zo dermate populair... dat uh, toen hij uh, in Nederland kwam, uh, zijn, uh, in, een, in een truck van Circus Tony Boltini, als ik het goed heb, naar het uh, Museumplein zouden uh, vervoeren... waar hij wat zou zingen. Maar dat werd een dermate grote rol, want... Maar heel veel mensen op af. Te veel mensen op af. Zodat dat op een gegeven moment niet doorging. Uh, Dave Berry dus. Uh, mateloos populair. En uh, het is de geboortedag. En ook de geboortedag is het vandaag van de koning van de reggae. Uh, ja, ook die is jarig vandaag. Nou ja, hij is al lang niet meer. Maar uh, het is wel zijn geboortedag. En hij was de onbetwiste koning. Zo niet de keizer van de reggae. En dan komt het natuurlijk over Bob Marley. Artiest in het licht. En het volgende liedje draai ik speciaal voor alle Feyenoord fans. De geboortedag dus vandaag van de keizer van de reggae, oftewel Bob Marley. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja, en wat een nieuws moet ik brengen, zeg, heb ik dat. Ik vind het helemaal niet leuk om dit nieuws te vertellen. Maar ja, het is niet anders. Het circuit van Zandvoort krijgt geen geld van het kabinet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 Het circuit mag wel rekenen op alle steun om vergunningen en dergelijke in orde te maken. Maar goed, als je het afzet tegen het hele bedrag wat er nodig is... dan valt die 5 miljoen denk ik ook nog wel te overbruggen voor onze prins Bernhard. Die vindt vast een weg. Verkoopt hij De... verkoop een paar in Amsterdam? nu? Ja. ja, bijvoorbeeld. Hè? Ik denk dat er... Uh... Ja, ja, goed. Moeten ze zelf ook maar even uitzoeken. Hè? Misschien wil Verstappen mede-eigenaar worden. Die heeft ook nog wel links en rechts wat liggen. We komen er, we, ze komen er wel. Want uh, Assen is afgevallen, heb ik al begrepen. Hè? Inmiddels. Is dat zo? Ja, Zandvoort is inmiddels uh, nog het enige circuit wat van, van Nederland... Dat, uh, dat in de race is, zeg maar. Oké. Okay. Assen is eruit. Zoals het hoort. Ja, ja, ja zeker. Ja. Zo hoort het ook. Ja, en dus we gaan duimen. We gaan duimen. Ja, zo is het. Heb jij nog uh, 5 miljoen uh, liggen? Uh, <laughs> Gaan we eerder naar de road toe dan, uh? <laughs> Pot van Dikkie? Ik nee, sta het Mignon Was het maar waar, was, het maar waar? was, was, was ik inmiddels was ik de directeur van ZFM, denk ik. Ja, ja. Ja, had ik wel geïnvesteerd. Nou, de NS wil tijdens het strandseizoen van 2020... niet vier, maar zes treinen per uur tussen Haarlem en Zandvoort-aan-Zee laten rijden. Eerder gaf spoorbeheerder ProRail aan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 om op belangrijke punten in Nederland een betere overstap... en kortere reistijd te realiseren. Gisteren uh, is de voorverkoop gestart voor de Jumbo-race dagen... de Driven bij Max Verstappen. En die uh, in het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 mei... komt Verstappen weer naar circuit Zandvoort om weer enkele demonstraties te verzorgen... en ook nu weer wil de sponsor het evenement in het teken laten staan van de familie. De liefhebbers van de Formule 1 en fans van Max Verstappen... kunnen dan de enige Nederlandse F1-rijder live in actie zien... op het asfalt van circuit Zandvoort. De gemeente Zandvoort gaat 60 afvalbakken vervangen... voor zelfpersende afvalbakken...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 Via speciale software ziet Spaarne hoe vol de afbak, afvalbak is. En zo hoeven de bakken alleen te worden geleegd als dat nodig is. Dit bespaart tijd en brandstof en is goed voor het milieu. Bovendien horen overvolle vuilnisbakken en zwerrevuil, wat daardoor ontstaat tot het verleden. Een fietster raakte uh, vanochtend gewond... bij een botsing op de Heemsteedse Dreven in Heemstede... Even voor half zeven ging het mis toen de vrouw de Heemsteedse dreef... ter hoogte van de Langkorstlaan over wilde steken. Een auto reed haar op dat moment aan. De vrouw is naar de eerste zorg naar het ziekenhuis gebracht... en het kruispunt was door het ongeval en de afhandeling daarvan... afgesloten voor verkeer. Tot zover het regionale nieuws van half één. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja ja, het zal u niet ontgaan zijn. Het is bewolkt en er valt van tijd tot tijd wat lichte regen en motregen. De zuid tot zuidwestenwind waait matig en de temperatuur stijgt naar een graad of 8. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt... ...en er valt geruime tijd veel regen. Tussen vanavond en morgenochtend... ...valt er zo'n 10 tot 15 milliliter, uh, meter. Sorry. De zuid-tot-zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig... ...en de temperatuur daalt naar 6 graden. Morgen is het bewolkt, maar in de middag kan ook de zon nog even schijnen. Verder draait het om buien... ...en er staat een vrij krachtige en aan zee een krachtig tot harde zuidwestenwind... De temperatuur gaat morgen stijgen naar zo'n 9 graden. En dan was dit het weerbericht volgens Weerman Rico Schreuder. zijn nog maar twee juryleden. Oh. Dus wacht eens nog even op de derde. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Ja, nee, uh, u luisterde net naar Boogie Nights... van Heatwave. Ik ben er zo gek op, hè, Boogie Nights. Ja. Ja, ik wel, ja. <laughs> ja? Ja, oké, okay, nee, nee, dan doe ik nog even... artiestje in het licht. Want ja. ik dacht dat de dame nu kwam. Maar dan doen we nog even artiestje in het licht. Dat is goed. Artiest in het licht. En het is vandaag de geboortedag van Kate McCaragall. Hier is ze samen met haar zus en complein tussen De, de naam McGaragall zou je denken dat ze uit Schotland kwamen. Maar ze kwamen uit Canada. <lacht> ja, een beetje verwachtend. En ze zongen in het Frans en in het Engels. Kate McGaragall dus. en ze, Het is haar geboortedag vandaag. Dus vandaag. Ja, en we zijn in de afwachting van uh, de jury van de wedstrijd dichter aan zee, dames en heren. En uh, we hebben er al twee, maar er moet er nog één bij komen. Dus uh, we wachten even. Dit zijn de Pretenders private life. leave me out Your private life Drama baby Leave me Jelly gland with your theatrics Your acting's a drag It's okay on TV Cause you can turn it off But don't try me Your marriage is a tragedy, but it's not my concern. I'm very superficial, I hate anything official. You've made a desperate appeal, now save your breath Attachment to obligation, through guilt and regret, shit that's so wet And your sex life complications are not my fascination Het is langer, door de nummer. Maar ja, in verband met de tijd en zo. Je kent dat allemaal wel. En uh, de jury is intussen gearriveerd. Die zit in de, in de nog even aparte ruimte. Nog eventjes zwaar te voor, zoals dat heet. Ja. Het is ook een belangrijke zaak natuurlijk... om een goede uitslag te maken... van die prachtige dichterswedstrijd. Maar daarover na het nieuws van 1 uur meer... doe nog even de t-shirt. En een verboden plaatje in de tijd. Want yeah. she likes beats. Yeah. Ja. is verboden hè. Mag niet van beet houden. Dat je dat uh, geboycott werd, hè? want uh, Wiet en zo, dat uh, zou verwijzen naar Mario Hanna. En dat mocht niet. Nee. Nee. Streng verboden. Goed. Uh, het is, uh, even kijken, het is uh, acht minuten voor één. En uh, als alles mee zit, uh, komen ze nou? Ze zijn onderweg. We zijn onderweg. Ze dus kunnen elk moment uh, hier aan tafel aanschuiven. Het wachten is even op de jury. Want we gaan ze even aan u voorstellen. Straks rond kwart over één, ga ik u vast vertellen. Kwart over één. Dan gaan wij de uitslag bekendmaken van uh, de jury. Uh, maar we gaan eerst even de juryleden nog uh, aan u voorstellen. Want dat is op zich natuurlijk ook wel aardig. Dat u een klein beetje weet wie het nou eigenlijk zijn. Die... Uh, die dat allemaal voor elkaar gebracht hebben. Drie uh, gewichtig uitziende mensen, dames en heren. <lacht> Dolly, stel jij ze, uh, introduceer jij ze eens even aan uh, onze luisteraars. Ja, nou moet ik het uit het blote hoofd doen... want mijn mapje ligt nog in de redactie. Oh. Tjoh, het is oh. Maar uh, <lacht> goed, dus de voltallige jury is aangeschoven. De jury uh, die alle gedichten met foto's heeft beoordeeld... Ja, we, moeten, we hebben maar drie microfoons. Dus we moeten even heen en weer schuiven als we hè, gaan praten. Dat was even een interne vraag. Um, zij hebben uh, beoordeeld wie de winnaar gaat worden... van de wedstrijd die is uitgeschreven door de bibliotheek. En die wedstrijd heette Dichter bij C. En de bedoeling was dat de mensen die, uh, die wat in wilden zenden... dus een gedicht van 14 regels of hooguit 14 regels... En een mooie foto van het strand en de zee zouden inzenden. Er de... waren uh, zes finalisten over. Deze zes finalisten uh, hebben allemaal hun gedicht voorgedragen... Uh, hier in het programma Zandvoort Lunch door de afgelopen week heen... omdat het de Week van de Poëzie was. En... Um... Ja, daarvan is nu straks wordt er een winnaar bekendgemaakt. En we zijn natuurlijk allemaal reuze benieuwd. Maar we hebben niet veel tijd meer. Dus wat we eerst gaan doen is de juryleden voorstellen. En um, we hebben hier in de studio Mike Warner van, uh, van ja. de bibliotheek Haarlem. Ja, Mike Warners. Dankjewel. Ja, ja? Ik, heb, ik heb Mike Wanders al voorbij gehoord. Uh, voorbij hoor ik al Mike Warring. Ja, ja het is Mike Warners is het. Warners, Warners. Okay. Yes. Oh, okay. we ja. We zullen ja, het vanaf ja. nu niet meer van. Ja, precies. Die <laughs> vergeten, jongens. Ja, klopt. Nee, ik, uh, ik zit hier namens de bibliotheek en uh, eigenlijk ook de initiator van uh, Dichter bij Zee. Uh, en we zijn blij dat daar toch wat uh, mensen een, uh, ja, een rijmend woordje voor hebben ingezonden. En uh, ja, we waren verrast ook door het, uh, ja, door het niveau. Ja. en ook van was de Was hoog, hè? Zeker. Was hoog, Zeker. was echt indrukwekkend. Uh, alle gedichten vond ik trouwens indrukwekkend en allemaal een hege, hele eigen identiteit. Um, naast jou uh, is een dame Ada Mol. Ja. Ja. Uh, ook u uh, was, uh, bent jurylid. Ja, Mike uh, die vroeg of ik uh, uh, wilde aantreden als jurylid. Uh, Theo. Uh, ik ben uh, een gepensioneerd fysiotherapeut. Maar ik ben ook een aantal jaren uh, ben ik dichter bij zee geweest. Uh, een dorpsdichtersfunctie die helaas uh, uh, niet meer bestaat in Zandvoort. Uh, en een aantal jaren uh, lid van de nieuwe egontuur in Haarlem. Uh, en ook een heleboel jaren mee met de dichtlijn in Haarlem. Um, ja, ik heb uh, me ook verbaasd over de gedichten. Ja, een keuze. Ja, ja, mooi. Nou, we gaan het straks na één uur horen rond de klok van kwart één. Ik denk dat alle finalisten gespannen aan de radio zitten en uh, bij het internet om te horen wie dan die winnaar wordt. Tegenover mij is ook een jurylid. Oh, wacht even, daar is ook een microfoon. Die mag u even naar u toe trekken als u dat wilt. Al niet wat willen, want dan hoor je het niet. Ja, zeker. En goed, en goed, en goed erin praten. Ja, ja, ja. Dichter tegenaan. Goed. Helemaal goed. Dichter bij de dichtkant. Ja, zo dicht mogelijk erbij. Ja. Ja. ja, en met wie hebben we het genoegen? Het derde jurylid. Uh, mijn naam is Theo Chin Su. Uh, ik hou me al jaren bezig met het bespreken van poëzie. In verpleeghuizen, in de bibliotheek... en ook in, bij bepaalde verenigingen en sociëteiten. Uh, ik heb vroeger zelf gedichten geschreven, maar dat is lang geleden. En uh, ik heb me later bezig gehouden met het uh, bestuderen van poëzie. is een beetje uit de hand gelopen. En uh, Mike Warners heeft gevraagd of ik in de jury wilde zitten. Ja, nou nee. drie uh, gewichtige juryleden mag ik wel zeggen. Mensen met, uh, met verstand van zaken en een goed inzicht dus wat dat betreft. En ik ben reuze benieuwd tot welke conclusie de jury is gekomen. We, nogmaals, we gaan rond de klok van kwart over één... gaan we uh, bekendmaken wie de uiteindelijke winnaar of winnares is geworden... van deze prachtige wedstrijd, waarvan ik hoop dat het een tradi jaarlijkse traditie gaat worden. Dat moet, dat moet. Dat ja. moet zeker. Poëzie moet uh, steeds meer gepromoot worden. En de dorpsdichterschap in Zandvoort... Uh, moet, moet, dat ook, zo terug. Is. moet het ook moet ook terug. terug. Ja. En je ziet dat we hele goede dichters in het dorp hebben... want dus. we hebben ze gehoord de afgelopen week. Dus kan makkelijk. Ja, we ja, kunnen zo al een paar jaar vooruit. Zo is dat. Gewoon doen. Wij <lacht> nou gaan we nog even een stukje muziek draaien en tot aan het NOS Journaal van 1 uur. En na het nieuws van 1 uur, dames en heren... dan komt het Momentsprime... En ga bij de winnaar bekendmaken. Nog even Carlos Santana. En het past wel een beetje in de cultuur. Search of Mona Lisa.